De EU-landen spraken ook af dat het permanente noodfonds niet in de zomer van 2013 ingaat, maar komende zomer al. De regeringsleiders bereikten bovendien overeenstemming over de aanpak van werkloosheid. Er moeten bijvoorbeeld meer werkervaringsplekken komen voor jongeren die geen baan hebben. De grote stroomstoring van de afgelopen dag in Rotterdam is ontstaan bij werk in een hoogspanningstation.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 In Amsterdam is een reconstructie uitgevoerd van de schietpartij... waarbij vorig jaar een amateurvoetballer omkwam door een politiekogel. Bij de reconstructie waren twee ploeggenoten van het slachtoffer... en de politiehondengeleider die hem doodschoot. De man vierde met zijn team het kampioenschap in de binnenstad van Amsterdam... en richtte daarbij vernielingen aan. De agent sprak het elftal aan, waarna een vechtpartij uitbrak. Daarbij werd de 31-jarige man dodelijk geraakt. Er vielen twee gewonden. Op basis van de reconstructie van afgelopen avond en de rest van het onderzoek... bepaalt justitie of de politieman wordt vervolgd. Het weer, bijna overal droog en opklaringen, lichten tot matige vorst... waardoor het lokaal glad kan zijn. Overdag steeds meer zon bij een middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Nou, u hoort het in het nieuwsbulletin van zojuist. Er gaat een, gepakt, een pact getekend worden. En er komt een Europees noodfonds. Maar ik weet het niet meer, hoor. Hoe het moet met Europa. In Europa. Er zijn 26 miljoen werklozen. Dat is een heel leger. Er komt een groot sociaal probleem. En financieel zijn de problemen ook eh, gigantisch. In Davo, waar het vroeger altijd heel gezellig was... Bij de baas zei een econoom dat Europa een treinbotsing in slow motion is. Nou, wie heeft dan de leiding? Ja, NRC Handelsblad, dat opent met: Verzet tegen Duitse dominantie in de EU. U heeft wel een hele mooie foto, oh, pagina groot, van Sarkozy. Onder de kop Merkel wil hem. Ik vind het erg dubbelzinnig, maar wil de Franse kiezer Sarkozy nog? Maar het gaat me even om het beeld. Hij kijkt een beetje heilig, heeft zijn handen gevouwen en kijkt schuin naar boven. Alsof hij aan het bidden is, denk ik. Is dat dan een manier om het op te lossen? Of juist niet? Laten we er maar het beste van hopen. Intussen zijn ze dus vandaag in Brussel met elkaar gaan praten... over begrotingsdiscipline, werkloosheid en groei. In Brussel, waar gestaakt werd. Het Europa van de harde bezuinigingen. De Belgische arbeiders zijn het zat en leggen het land vandaag plat. Je kan je dood besparen natuurlijk, hè. ik zeg het regelmatig, als je elke dag een beetje minder eet, dan ga je heel snel doodgaan en dat is niet het Europa dat wij willen. Dood besparen is een nieuw woord. Mijn gasten vannacht werkt in Brussel, maar niet vandaag, want er werd gestaakt, ze werkte thuis. Europarlementariër parlementariër Corine Wortman, hartelijk welkom. Goedenacht. Hoe spannend was de dag voor jou vandaag? Nou, uh, niet heel spannend. Uh, het is natuurlijk mooi dat we een begrotingspact uh, gesloten hebben. Maar de belangrijke besluiten om echt begrotingsdiscipline af te dwingen... en ook lidstaten aan te sporen tot ge economisch gezond beleid... die zijn eigenlijk afgelopen jaar al genomen. Ja. En daardoor heeft bijvoorbeeld België afgelopen maand... zijn huiswerk over moeten doen. Want die kwamen met een begroting met de grote tekorten. Ja, en we zien nu stakingen in België. Ja, dat komt eigenlijk doordat ze daar een jaar lang op de handen hebben gezeten. Geen regering konden vormen. En niks hebben gedaan. En nu moeten ze dieper ingrijpen. Ja. Dus buiten, voor, buiten op de straten van Brussel wat spannender dan uh, in uh... Waar onderhandeld werd en vergaderd werd door de EU-leiders? Ja, uh, inderdaad. gebeurde eigenlijk niks. Nou, handen. eigenlijk is dat uh, positief. Oh. Niet dat het niet. Nee, uh, even misverstand. Jo, ja. uh, dat het uh, niet uh, als spannend werd ervaren. Want ja. uh, uh, we, zit, we gaan echt de goede kant op. Ik ben best uh, optimistisch. Want als je ziet het afdwingen van begrotingsdiscipline, dat is goed geregeld. Uh, onafhankelijke begrotingsautoriteit uh, hebben we nu. De Europese Commissie die kan ingrijpen. Het heeft een strijd gekost. Het Europees parlement heeft daar echt een sleutelrol in vervuld... Dat is één. Uh, nu uh, dat ook dat aanvullende begrotingspact er is... waardoor de lidstaten ook zelf in hun eigen wetgeving... de begrotingsdiscipline moeten vastleggen. En laten we wel wezen, de nationale parlementen... die moeten dat ook beseffen. Dat is een extra stap. Uh, en daardoor uh, gaan ook, komen Duitsland en andere landen ook over de brug... om meer geld in dat noodfonds te stoppen. Dus als we dan die begrotingsdiscipline hebben die vuurkracht van het noodfonds... waardoor ook landen als Italië en Spanje de tijd krijgen... om orde op zaken te stellen, daar zijn ze mee bezig... He? dan kunnen we toch echt weer vertrouwen opbouwen. En als we meer vertrouwen hebben, als Europa weer vertrouwd wordt... ja, dan komt die economische groei vanzelf ook weer. Heerlijk optimistisch geluid. Ook al ging het nergens over in Brussel vandaag. Um, althans, weet je het natuurlijk niet. Het was niet spannend. Nee, dat was... Ja... Ja, nee, precies. Maar goed. Um, dus dat is een goed begin. Dit was het begin van Casaluna vanavond. Het hele gesprek vindt u in ieder geval op de website van radio1.nl. Corine Wortman is Europarlementariër voor het CDA al sinds 2004. En um, heeft het inmiddels gebracht tot vice-fractievoorzitter van de EVP. En dat is de Europese Christendemocratische Partij. Dus dat is, en dat is de grootste van het Europarlement. Dus, nou, dan heb je al veel touwtjes in handen heeft namens het Europarlement onderhandeld met de ministers van Financiën... over dat uh, begrotingspact waar we het nu al over hebben. Dat komt er, maar er is nog wel iets over te zeggen, het Stabiliteitspact. Um, lidstaten mogen niet meer dan 3% begrotingstekort hebben. Oftewel 60% van het bruto nationaal product. Ze begon als verpleegkundige, maar ging toen maar heel gauw politicologie studeren. Is getrouwd, heeft twee kinderen en is 52 jaar. Is Duitsland inmiddels de baas? Europa? Nee, uh, gelukkig niet. Uh, Duitsland. Ik heb de indruk van wel. Ja, maar... Uh, dat Merkel gewoon aan alle touwtjes trekt nu. Als het om die begrotingsdiscipline gaat... is het gelukkig de Europese Commissie... als onafhankelijke begrotingsautoriteit... die de touwtjes uh, in handen heeft. Uh, vooral Sarkozy. En die heeft een poosje steun gekregen van Merkel. Die wilde eigenlijk dat de regeringsleiders... dat voor het zeggen ja. zouden... Haven of houden. Nou, we hebben in 2003 en 2005 gezien wat daarvan kwam. Hè? Want toen voldeden Duitsland en Frankrijk zelf niet aan ja. de begrotingsdiscipline. Die zeiden het geeft nu even niet. Toen hadden ze gelukkig nog de ruimte om dat te, te mogen. Ze, nou, zijn niet, ze zijn niet gestraft. Nee, ze, ze hebben toen zelfs de regels uh, uh, gewoon aan de laars gelapt. Ja, en dat dan later een land als Griekenland uh, er ook niet aan wordt gehouden. Ja, dat is dan eigenlijk ook een stukje je eigen schuld. Dus daarmee is het failliet van regeringsleiders, slager, keur je eigen vlees, hè, dat werkt niet... is toen wel, bepaal, wel, wel uh, duidelijk geworden. Uh, en daarom is het goed dat de Europese Commissie uh, nu de macht heeft... om san sancties op te leggen. Hmm. Toch, is het, toch is het de indruk dat we steeds meer naar Merkel kijken. Sarkozy wordt in de krant gezegd, is er niet. Want die uh, is met, in feite al met zijn persoonlijke herverkiezing... als president van Frankrijk bezig. Dus nu komt het aan op Merkel... Ook al he, is er dan een commissie in dit geval, maar Europa, qua leiderschap zijn we aangewezen op Merkel. Leeft, nou. Hebben jullie dat gevoel in Brussel ook? Nou, als het gaat om het, het crisismanagement, zeg maar. Ja. Hè, van telkens weer, en Griekenland het deugt niet wat ze daaraan doen zijn. Uh, en dan gaan in Italië die, die, uh, die staatsleningen rentes weer torenhoog. En dan is er een probleem in Portugal. Ja, dan moet je inderdaad gewoon alle zeilen bijzetten. Dan helpen de regels en de wetgeving niet. En daar vervult Merkel wel een hele ja. goede rol. Want die weet wel weer de mensen bij elkaar te brengen. Het is een hele sterke vrouw. Ik ken haar ook persoonlijk. Ik heb heel veel bewondering ja? voor haar. En waarom heb jij die bewondering voor haar? Het nou, van... heeft niet iedereen, zo langzamerhand meer. Nee, maar ze wordt uh, te eenzijdig afgeschilderd... alsof zij alleen maar die begrotingsdiscipline wil. Maar zij is er erg mee begaan uh, om uh, die euro ook te redden. En daarbij kijkt ze niet alleen naar het Duitse volk. Want uh, in Duitsland is qua concurrentiekracht zo sterk. Hè? Die, hmm. die overleeft misschien wel, wel nog wel uh, makkelijk... Maar ze is er echt mee begaan om in dat Europa, dat grote Europa... met ook vanuit haar Duitse geschiedenis, hè, de oorlog... Euh, om ook die welvaart voor al die Europeanen te brengen. En ook daarom de crisis op te lossen... zodat we daar weer op dat pad ook verder ja, kunnen. Dus dat beaamt mijn suggestie... dat Merkel wel een beetje de leider van Europa aan het worden is. Terwijl er wordt ook veel gezegd... dat juist om Europa de toekomst in te helpen... en de crisis op te lossen is een bijna visionair... Politiek leiderschap nodig. Echt over de eigen belangen heen stappen. Wat Sarkozy niet heeft gekund. Wat Merkel tot, tot voor kort ook niet kon. Denk jij dat ze daar dan in de toekomst wel toe in staat zal zijn? Nou, ze heeft die visie wel. Maar ze is eigenlijk een, in het afgelopen jaar... Een, meer een crisismanager geweest. Die heel hands-on ook mee de problemen moest ja. oplossen. Maar uh, de grote visie die zit er natuurlijk wel achter. Als je kijkt ook het verdrag van Lissabon... Hè, wat een jaar geleden uh, uh, gang is, uh, hè, van kracht is geworden... Um, daarin uh, hebben we weer een stap gezet... naar uh, economische uh, in integratie in Europa... met een sterke rol voor die Europese Commissie... wat eigenlijk de Europese regering is met een sterke rol ook voor het Europees parlement... waar het openbare debat plaatsvindt over al die onderwerpen... en waar ook uh, uh, het parlement over al die onderwerpen... ook echt een medewetgever is, dus ook echt wat te zeggen heeft. En uh, waardoor we steeds verder uh, bouwen aan dat bouwwerk... Uh, en uh, ja, dat is misschien ja. een beetje stap voor stap. Uh, maar daar zit wel een duidelijke lijn in. Ik, als ik dan nog één ding over Merkel... Um... Geert Mak, die zich ook erg bekommert om, om Europa, stelt dat Merkel blind is voor de werkelijke oorzaken van de crisis. En die worden nu door begrotingsdiscipline af te dwingen van alle landen. Dus ook in het zuiden krijgen juist met name de zuidelijke landen de rekening gepresenteerd. Terwijl de verantwoordelijkheid voor de crisis ligt bijvoorbeeld ook bij de banken in Noordwest-Europa. Dus dat is een eenzijdige, een soort van blindheid ten opzichte van de oorzaak van de crisis. Nou, het dus zou niet gunstig voor een leider. Nou, het blindheid. zou een blindheid zijn uh, als er alleen gekeken wordt en als Merkel ook alleen zou kijken naar de begrotingsdiscipline. Hmm. Want je kunt niet alleen maar door bezuinigen uh, uit een crisis komen. Dat is wel de indruk die nu gewekt wordt. Ja, maar het is maar de helft van het verhaal. Nou. Ook het verhel, de helft van het verhaal wat er aan het gebeuren is. Want wat gebeurt er nu in Italië en Spanje? En Spanje heeft een, een, een afschrikwekkend hoge jeugdwerkloosheid. Ja, Echt jongeren gigantisch. Is, nou, 50%, dus wat gaan die nu doen? Hun arbeidsmarkt flexibeler maken, en dat is nog wel belangrijker dan bezuinigen, want daarmee kunnen jongeren echt ook weer een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Regelgeving, knellende regelgeving, vergunningenstelsels af, uh, afschaffen, zodat uh, mensen makkelijker een eigen bedrijf kunnen beginnen, en daarmee misschien een bedreiging zijn voor gevestigde bedrijven, maar daarmee wel veel meer ook uh, economische dynamiek van elkaar kunnen krijgen. En dat soort ja de hervormingen waar vandaag ook in Brussel over gesproken is. Uh, en daar is. hebben ja. we eigenlijk... en dat mogen we ons aanrekenen, ook bij Nederland... Uh, um, toen we die euro uh, uh, ingegaan is... toen hebben we eigenlijk die landen wel makkelijk geld laten lenen... maar daarmee zijn ze eigenlijk in slaap gesust. Hè? Als de productiviteit niet stijgt, maar de lonen wel... dan begrijpt iedereen dat dat op een gegeven moment fout gaat lopen. Ja, en dat is wel wat daar gebeurd is. Dat... Stabiliteitspact of Begrotingspact, waar jij overigens ook een grote hand in hebt gehad als uh, parlementslid van de EVP, omdat je onderhandeld hebt erover, dat is nog niet getekend. De afspraken zijn wel gemaakt. Het is de bedoeling dat in, in maart, heb ik begrepen, dat dan wel getekend wordt. En dan, dan wordt het zo dat de verplichting om je te houden aan die afspraken wordt nationaal verankerd. Is daarmee een stap gezet op het verlies van autonomie van alle EU-lidstaat, dat als je je dus niet aan de begroting houdt... dat Europa ook automatisch ingrijpt... of je nou, wat voor bedoelingen je nou hebt ook niet, of niet... Nou, je moet onderscheid maken tussen de wetgeving die daarover is vastgelegd... over he, dat Stabiliteits- en Groeipact. Ja. Daar hebben we in september, na lang tegenstribbelen van oh, Sarkozy... Zo, ja. hebben we daar een akkoord over ja. uh, gekregen... waarbij eigenlijk het Europese parlement een bondgenoot was van Nederland. Want wij wilden die onafhankelijke rol van de Europese Commissie als scheidsrechter. Nou, ja. dat is gelukt... En nu is daar in aanvulling daarop nog dat zogenaamde begrotingspact gekomen. Ja, ik snap het soms zelf ook niet meer, hoor. Dus ik ja, maar kan als me jij het dan niet begrijpt, hoe moeten ja, alle luisteraars van Casaloenen het dan nog begrijpen? Ja, Nou, daarom zeg ik dat ook maar zo open. Want in dat uh, uh, Stabiliteits- en Groeipact, uh, daar is eigenlijk... Alles wat betreft begrotingsdiscipline gewoon goed geregeld en afgesproken. Dat zie je nu België, Hongarije, uh, Malta, die worden nu allemaal aangepakt. Maar dit zogenaamde begrotingspact, uh, wat nu afgesloten wordt, heeft eigenlijk vooral een extra politieke betekenis. Uh, journalisten hebben het wel de kers op de taart genoemd, omdat nu in aanvulling... Wat, op wat al is afgesproken en waar lidstaten zich aan moeten houden... ze nu dat ook in hun eigen wetgeving vast moeten ja. leggen. En wat eigenlijk het belangrijkste is, daardoor, doordat dat gaat gebeuren... dat was voor de Europese Centrale Bank ook heel belangrijk. Want ik noemde net dat noodfonds, hè. we moeten ja. vuurkracht in dat noodfonds. En dat kan niet alleen maar met miljarden van ons belastinggeld... maar daar moet ook geld van de Europese Centrale Bank aan te pas komen om uiteindelijk uh, rust op de financiële markten Precies, te krijgen. Die, die, die. En dit begrotingspakje heeft eigenlijk vooral die politieke betekenis. Uh, he, lid, uh, regeringsleiders die niet alleen zeggen... wij kijken naar de Europese Commissie... of die zijn rol als, tijds, uh, als hmm. goed speelt. Maar wij gaan ook zelf in eigen land daar veel harder aan trekken. Ja. Nou, dat is ja, toch weer een extra stap. Een stapje, zou ik zeggen. Ja, op grond naar een soort van politieke, politieke eenwording van uh, Europa. Is ja. het ja, het is, het is, het is meer, maar dat, is, dat ja. is dan toch wat voor sommige ja. mensen een angst is. Ja. Dat je daarmee iets van je soevereiniteit kwijtraakt. En ja. ze heeft natuurlijk wel olie op het vuur gegooid. Merkel door te zeggen dat als Griekenland zich niet braaf doet wat wij opdragen. Dan pakken we hun soevereiniteit af. ja, ja Maar dat is een uitspraak. Ja, dat is wel zo. En het zou ook ons kunnen raken. Uh, dat, denk, maar, dat denk je hè? dan ook meteen. Dat kan ja, dus ook nee. in Nederland gebeuren. Maar op het moment dat wij ons dat wij niet een gezond economisch beleid, voeren, zouden voeren, of dat wij onze begroting uit de hand zouden laten lopen, ik zeg het bewust zo, want wij, zijn, wij horen nog bij de beste jongetjes van de klas. Ja, uh, altijd, altijd braaf, hè? altijd braaf. In ja, Nederland. maar goed, uh, daarmee is onze concurrentiekracht ook uh, behoort bij de top. En is onze werkloosheid. Uh, hoort bij de laagste van Europa. Hè? Dus het is niet alleen maar beste jongetje van de klas. Hè? Da da daar he hebben wij als Nederlanders gewoon profijt van. Ook in deze crisistijd. Maar uh, als wij dus, uh, ons daar niet aan zouden houden... Bedoel, dan krijg je uh, op een gegeven moment... dat de Europese Commissie aanbevelingen gaat doen. Houdt houdt een lidstaat zich daar nog niet aan... of passen ze niet op een andere manier hun beleid aan... Hè, dat ze meer geld kunnen verdienen of economische groei genereren... Ja, bedoel, dan eh, kan het zijn dat ze sancties krijgen, dat is de volgende stap... En gaat het dan uh, nog niet goed uh, in het uiterste geval... zoals je nu ziet uh, met Griekenland, uh, dan, dan krijgen ze uh, steun, miljarden steun... maar wel voor harde verplichtingen om orde op zaken te stellen. En wat je nu in Griekenland ziet, is dat ze nu wel de politieke besluiten nemen... om orde op zaken te stellen, maar ze... Ze voeren die besluiten niet uit. Hè. Ze zeggen wel... Wie zijn ze wij, dan in dit geval? Ja, dat is de Griekse regering en het ambtenarenapparaat... Nee. wat eigenlijk gewoon niet goed functioneert. Uh, en wij kunnen er niet, en dat vind ik gewoon ook zelf... wij kunnen er niet allemaal miljarden in blijven uh, steken in Griekenland... als ze niet echt ook feitelijk niet alleen politiek iets zeggen... maar het niet ook gaan doen. Nee. En het is ook een stukje onmacht, hè, want uh, die ambtenaren... ja, die, die, die, die die instituties, die belastingdienst, dat functioneert niet. Dus wat Merkel nu gezegd heeft... en het is weer erg eenzijdig uitgelegd helaas... die zegt van ja, we moeten ze eigenlijk veel meer gaan helpen... om inderdaad gewoon die organisatie van die belastingdienst ja, ja. op te bouwen. Ja. Nou, dat is dan een vriendelijke formulering van soevereiniteit afpakken. We gaan je helpen. Ja, maar, maar wat vindt u? Kunnen wij uh, allemaal maar miljarden naar Griekenland blijven sturen... terwijl er eigenlijk niks verbetert? Is dat een oplossing? Nee lijkt me geen oplossing. Nee, precies. Bent u optimistisch? Nou, als het om Griekenland gaat, is het een lange weg. Uh, dus daar niet. Maar voor de rest blijf ik optimistisch. <laughs> Tonight, tonight, tonight, Het is de avond van Corine Wortman, europarlementariër voor het CDA en vice-fractievoorzitter van de EVP. En dat is het grote blok van Christendemocraten in, in Europa. En dat is nog altijd de grootste partij, dus het is een groot machtsblok. Um, ze heeft vandaag een doodzaaier dag gehad. Het gebeurde helemaal niks in Brussel, bovendien zat ze thuis in Zeist. Maar aan de muziek zal het niet liggen. Nee, zeker niet. Dat is, waarom heb je dit meegenomen? Sugarland sugar met Tonight. Nou, uh, ik vind dit eigenlijk vind ik dit heerlijke muziek. Het zit, uh, de emoties spat eraf. En het heeft een lekkere bite en, hmm. uh, en het doet me denken aan de vakantie. Welke, de vakantie? Welke vakantie? De laatste vakantie oh. uh, naar Italië, want uh, mijn echtgenoot Mark die, uh, verzorgt altijd de muziek. <laughs> en, uh, dat is, uh, vroeger waren dat cassettebandjes en tegenwoordig zijn dat cd's en iPod. Maar uh, heerlijk was dit hmm. weer. En je, je snakt nu al naar de vakantie, begrijp ik. Ja, de volgende, ja nou. natuurlijk. Maar uh, we moeten nog even hard werken en dan is dit tussendoor ook een heerlijke ontspanning. Eén <laughs> um, dingetje, je begon als verpleegkundige, maar niet voor lang. Je ging toen heel snel politicologie uh, studeren. Ik ging er een crisis aan vooraf? En die overgang? Nou, uh, ik was een van de eerste uh, jaargangen was dat van de hbo-verpleegkunde. Mm -hmm. Dus dan zat je twee jaar op school. En daarna ging je dan naar een ziekenhuis om uh, uh, ja, stage te lopen. Ja. En uh, het beeld uh, wat we tijdens die opleiding meekregen van de gezondheidszorg... was zo anders dan de praktijk. Hè? Uh, de, de, de zorg rond de patiënt uh, ten opzichte van in de praktijk... Hè, maar dan praat ik wel over uh, 30 jaar geleden. Heel erg taakgericht uh, benadering, uh, heel erg medisch georiënteerd. Dat verschil was zo groot dat ik toen dacht... Uh, en ik was toen ook al politiek actief... dan kan ik twee dingen doen. Ik kan hier gaan... In gaan werken in de gezondheidszorg hè, als verpleegkundige. Of ik kan kijken of ik meer in de richting van beleid mijn invloed kan uitoefenen. En hmm. uh, dat is voor mij de motivatie geweest om uh, toen politicologie te gaan studeren. Maar ik ben uiteindelijk nooit meer in de gezondheidszorg terechtgekomen. Het kan ook zijn dat je, dat je terugschrok voor wat, wat je dan ontdekte. Op de vloer als het ware. Dat je dacht van nou ik ben er eigenlijk niet geschikt voor. En dat kan natuurlijk wel tot een persoonlijke... Crisis leiden dat niet, niet iedereen is in staat om meteen om te schakelen. Maar me, of dat nou, nee, het was voor mij meer dat ik uh, dat wilde veranderen en nou ja. uh, zag dat, dat dat je dat op de werkvloer niet voor elkaar ja. krijgt: dat je dan echt het beleid ja. ook moet aanpakken. Ja. En het had ook wel met mijn interesse in dat beleid te ja, maken, precies. natuurlijk, wat ik toen ontdekte. Jij bent al vrij optimistisch begonnen in deze uitzending. Eigenlijk was het een van de eerste dingen die je zei. En dat blijkt dus ook nu nog steeds, afgezien van Griekenland... dat ons dan wel als een zwaard van Damocles boven het hoofd blijft hangen. En niet alleen bij, bij mij, maar zeker ook in Brussel. Um, tekenen van optimisme. Nou, er was de um, president van de Europese Bank, de ECB, Draghi... zei dat ook al, in Davos, waar iedereen bij elkaar was. The amount of progress is outstanding. When we look at the progress that countries have made in the euro area in fiscal retrenchment and in undertaking structural reforms it's amazing. If you compare today with even five months ago I think the euro area is another world. Ja, nou, dat is al dat vind ik opmerkelijk. In tijden van grote crisis en dat eigenlijk iedereen zich maar voortdurend afvraagt, komt het wel goed. En dat zwaard, dat hangt boven ons hoofd. Je hoort wel meer nu. Voorzichtig, optimistische geluiden doordringen. Ook vanuit de financiële wereld. Nee, niet meteen bij Nederland. Maar ik denk, is dit een afspraak? Gaan we nu allemaal heel erg positief zitten doen? De finse premier zijn nog wel. Het probleem is het vertrouwen in, uh, in Brussel vandaag. Um, maar zo van, laten we nou eens een beetje tegen de positief te tegenaan duwen. Nou, het is ook wel op feit. Dat, dat kan een Draghi, hè, de president van de Europese Centrale een... Bank, toch niet maken. Want die moet nog een aantal jaren mee. En uh, als dat niet blijkt uit te komen, dan uh, is die de, zijn geloofwaardigheid snel kwijt. Maar wat je ziet, en wat hij ook ziet, is dat je echt in een aantal landen wordt en nu die cruciaal zijn. Want Griekenland, nou, daar heb ik de grootste ja. zorg over. Maar een veel groter probleem zou zijn uh, als het met Italië of met Spanje niet goed gaat. Want dat zijn grote economieën. En wat je in Spanje ziet, daar is een uh, nieuwe regering gekomen... onder leiding van de centrumrechtse Rajoy. En die hebben een, uh, een forse meerderheid... en die, hebben, die zijn dan met een enorm programma gekomen om orde op zaken te stellen. In Italië is Monti uh, uh, aan het bewind gekomen met breed gesteund li van links tot rechts. En die, uh, die komt ook met hele ingrijpende pakketten. En niet alleen bezuinigen, want dat is veel te eenzijdig... maar echt ook daar om die economie te hervormen. Ja. En uh, als je dat uh, optelt bij uh, toch uh, ja, het beter gaan uh, met het, uh, het uitzetten van... Uh, staatsleningen. Ierland had uh, weer met succes uh, miljarden opgehaald... terwijl de rente meeviel. Ja, dat zijn toch allemaal signalen. Maar ja. plus, en dat vind ik dan toch een hele belangrijke... dat dat noodfonds wat we de komende jaren nodig ja. hebben... dat nu ook Merkel zegt, daar, daar moet meer in... dat een Draghi van de Europese Centrale Bank... Ja. Uh, een poosje terug 500 miljard... Uh, voor drie jaar geleend heeft aan onze banken. Ja, dat helpt allemaal bij elkaar toch. En dat zijn niet zomaar stapjes, maar dat zijn echt reuzenstappen. Die kunnen helpen om echt uh, dat optimisme van Draghi te rechtvaardigen. Ja, je uh, hoort er dan zo... Nou, die geluiden, die je denkt ook, nou, vertrouwt bijna niet. Maar goed, dat is. Ja, ja maar weet je, dat weet je hoe dat een, komt? Soort, weet nou, je hoe dat komt, hè? Dat uh, uh, als, het, uh, als er iets. Het, gaat, het zal de komende tijd ook nog over heuvels en door dalen gaan. Maar als de trend maar, maar omhoog is. Maar als er iets de slechte kant op gaat, ja, dan lees je het vaak op de voorpagina van de krant. En zijn de goede berichten, hè? Dan is het ja. pagina 28. Ja, het is nu nacht, dus ik overdrijf een beetje. Maar zo ongeveer is dat het wel. Hè? Het goede nieuws is geen nieuws. Dat is hmm. toch wel wel een beetje de trend. Ja, hoor. Niet alleen Iedereen hier in deze naar goed nieuws. Ja, maar ja. het is toch ook waar dat we boven een soort afgrond bungelen? Nee, nee, nee. Dat gevoel nu... heb ik echt. Hoor. Ja, ja, maar kijk, als je Ja, maar dat nu... komt niet door mij. Dat komt niet door mijzelf. Want nee. ik ben een heel optimistisch mens, vind ja, ik altijd. Maar dan, mag ik je dan nog een beetje helpen vannacht? Huh? Ja. Uh, ik ga er even voorzien. Zullen we is een glaasje wijn. Ja, ja oh, lijkt zeggen? me ja, heerlijk. Ja, verwacht, dat mag maar... nu wel. Nee, maar het probleem is gelokaliseerd in een aantal eurolanden. Want Duitsland, Nederland en een aantal anderen... staan er gewoon zonder meer goed voor. Maar zelfs als je kijkt naar de eurozone als geheel... naar onze totale schuld... en je vergelijkt dat met de totale schuld van de Verenigde Staten... of van Japan, dan staan we er veel beter voor... Als je kijkt naar onze werkloosheid in totaal, dan staan wij er beter voor dan de Verenigde Staten. Met 26 miljoen werklozen in Europa. Ja. ja. Uh, en ook als je kijkt naar onze concurrentiekracht. Dus uh, we kunnen. Natuurlijk moeten we ons zorgen maken. Natuurlijk moeten we orde op zaken stellen. Hard nodig. Maar uh, het is niet alleen de feiten van hoe we er economisch voor staan. Maar het is misschien wel die hele kakofonie van het afgelopen jaar. Van, van top naar top en, en discussie op discussie. En van. Uh, stabiliteitspact naar begrotingspact naar Europact en noem maar op. Wat op een gegeven moment gewoon verwarring veroorzaakt. Hmm. Dus we hebben het ook wel een beetje aan de... Ja, uh, daar hadden we het eigenlijk net over. Hoe staat het met dat politieke leiderschap? Trouwens, willen we eigenlijk wel, ook wij Nederland, willen wij wel een sterke politieke leider in Europa? Want wij zien toch nee, liever een sterke premier. Hè? Tuurlijk, dus, uh, maar dat is buitengewoon zelf... ambivalent. Ja, want... wij zitten daar zelf ook ambivalent in. jij wilt in. toch wel een hele sterke Europese Leiden, denk ik, nou, als Europarlementariër. Uh, voor, voor, ik vind het belangrijk dat we echt een Europa hebben als een Unie van lidstaten. En niet als een Verenigde Staten van nou ja. Europa. Dus ik heb niet zo'n behoefte aan een Europese obama maar wat ik wel belangrijk vind, is dat onze Europese instituties... Hè, we hadden het net over die Europese Commissie, maar ook het Europese parlement... dat die wel uh, hun rol, echt ook die ze institutioneel hebben... dat ze die ook stevig spelen en daar ook in erkend zijn. En ik heb me het afgelopen jaar echt wel eens geërgerd... met alle bewondering die ik heb voor Merkel, voor Angela Merkel... Dat dan kwam er een Europese top. En dan had de Europese Commissie een voorstel gedaan. Hè, als, als de regering die dat recht van initiatief heeft. En dan ging zij met uh, Sarkozy samen zitten. En dan kwam ze gewoon weer met haar eigen brief. Hè. Ja. Ja, en dat veroorzaakt dan wel verwarring. Met niet... de beste bedoelingen. Ja. Dus, ja. Ja. Uh, ja, niet uh, handig. Nee. Maar Corine Wortman. Uh, je zegt, we staan er eigenlijk best goed voor. Nederland moet misschien 5 miljard extra bezuinigen. Nou, dat zullen veel mensen aan de lijve ondervinden, die bezuinigingen, dat kunnen we wel op een briefje geven. Die daar, um, die dan dus niet het gevoel zullen hebben, het gaat zo lekker goed. Nee, maar, nee, maar dat is wel. Ja, de praktijk maar dan ook. heb ik het geloof ik toch niet helemaal goed, nou. goed overgebracht, want eh, ik, ik heb niet gezegd, ja. we staan er zo goed voor. Wat nou, ik heb gezegd is, we, gaan, we, gaan, we zitten op de goede weg. Nou. Uh, en, uh, en we hebben echt weer de weg omhoog gevonden. Uh, maar ook wij in Nederland, om uh, nu niet achterop te raken, maar bij te blijven... moeten inderdaad wel ook onze, onze overheidsfinanciën in de gaten houden. Waarbij wel de discussie zal zijn, ook in Nederland uh, in de komende maanden, komend jaar... Uh, van hoe snel komen we nu? gaan we nu echt een recessie in... of gaan we toch weer die economische groei krijgen. Dat zal enorm uitmaken hoeveel er bezuinigd moet gaan nou, worden. Een, of het het een of het ander wordt. Daar maakt bijvoorbeeld een uitspraak van Draghi. Kan daar een uh, verschil nou, in maken? Nou, dat is dan ook weer... Kijk, uh, Denk ik. dat soort uitingen kan, kan helpen. want, want Zo uh, bizar de Finse, is het ook nog, nou, De Finse premier had natuurlijk gelijk uh, met zijn vertrouwen. Want als er vertrouwen is in de economie... dan wordt er in geïnvesteerd. Ik bedoel, uh, dan ga ik... Ook makkelijker naar de winkel om wat nieuws te kopen... als ik denk, het gaat komende maand wel weer goed. Ik bedoel Dan helpen we met elkaar onszelf uit het slop. Maar we moeten niet alleen kijken naar, naar bezuinigen... wat echt hard aan kan komen, maar ook naar hervormingen... die hmm. trouwens ook hard kunnen zijn. Ik, bedoel, uh, ik weet dat het, pensioen, het pensioenakkoord... Hè, uh, 2025 gaan we naar 67 jaar. Hè. Ik bedoel uh, Dat heeft uh, eigenlijk zijn we daar ook weer een stukje koploper in Europa dat we dat doen. Maar waarom 2025? Ja. Waarom niet 2020? Hè? Ik bedoel, Dat zou miljarden bezuinigen schelen. Dus ik vind over de komende jaren... zouden we toch over dat soort dingen ook best nog wel ja. weer na moeten denken ja. Ja. in Nederland. Ik vind het opmerkend dat vooral vanuit buiten Europa geluiden komen... Uh, onder andere van Lagarde, van het IMF... van Europa pas op dat je de economie niet kapot bezuinigt... En er is niet één. Er zijn verschillende econo economen die dat nu zeggen. Dus dat gevaar, lijkt mij, is heel erg reëel. Met die roep of voor, uh, nou. op begrotingsdiscipline. Als we de begroting maar rond hebben, dan zitten we in ieder geval snor. Um, is het niet tijd om daar toch eens even serieus uh, over na te denken? En gelukkig zijn er soms ook mensen in Nederland die er nog wel eens iets, uh, iets over zeggen. Er was Iverhofstad uh, afgelopen zondag in Buitenhof. Zei er ook nog iets over. De zwakte van dit verdrag, dat is namelijk dat het terwijl het heeft over budgetaire discipline, wat absoluut noodzakelijk is, maar dat het dus absoluut geen enkele oog heeft voor solidariteit en groei. Als je dus deze crisis wil oplossen, dan kan je niet aan meneer Monti blijven vragen, om nu maar het Italiaanse voorbeeld te nemen, dat hij blijft saneren, blijft saneren, blijft saneren, want alle inspanningen van zijn saneringsbeleid, die gaan naar de banken onder de vorm van hogere interesse. Italië is niet leefbaar, ook niet met meneer Monti als dat men 6, 7 procent op de schuld moet blijven betalen. Dus er is absoluut nood aan dat aspect solidariteit. Uh, nood aan solidariteit. Maar de, het, het cynische zit hem in dat, dat die banken uiteindelijk... met de winst zullen opstrijken. Um, maar goed, dat is dan een, bijna een bijzin. Waar het om gaat is, je moet, je moet soms om groei hè, uh, zich te laten ontwikkelen. Moet je misschien soms wel een beetje water bij de, bij de wijn doen... als je een hardcore begrotingsdiscipline uh, fan bent... Nou ja, kijk dat. Het is wel redelijk klinken. Ja, je, moet, je moet ook niet alleen maar over begrotingsdiscipline nee, hebben. Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat gebeurt, dat gebeurt wel. Zoveel, in... Nee, dat krijgt voortdurend de aandacht. Ja, maar je dat, dat ook... is niet voor niks dat het die aandacht krijgt. Nee. Want daar wordt vanuit regeringswegen en juist met, met strakke handen ja, aan gewerkt. Ja, maar wat zo belangrijk is, en dat gebeurt nu gelukkig in Italië en Frankrijk ook. Dat is dat je ook die hervormingen doorvoert waar we het net over hadden. Maar ook bijvoorbeeld in Europa, als het gaat om onze interne markt. Hè, dus dat je vrij als bedrijf overal uh, je diensten en je goederen kan aanbieden. daar zitten nog enorm veel op. Dat kost geen cent, hè? Het, sterk het leven nog op, bureaucratie eh, afbouwen. Dat levert ja. alleen maar geld op. Maar dat is vaak wel pijnlijk in de zin dat je aan bepaalde gevestigde belangen komt. Maar daar hebben we nog enorm veel winst te halen in Europa... Uh, en ik vind op dat soort vlakken moeten we echt door... en dan wel met de sociale standaarden die we met elkaar hebben afgesproken... dat we die echt respecteren. Maar waar ik, uh, waar ik niet zo voor voel... en dat was de volgende zin van Verhofstadt uh, afgelopen zondag jij, in Buitenhof... dat, gezien, ja, ja. Uh, dat okay. hij dan zegt van ja, en daarom gaan we nu eurobonds invoeren. Want we hebben op dit moment geen financiële stabiliteit... en dat is gewoon ronduit gevaarlijk om dat nu te doen. Ja. Daar moeten we wel voor de toekomst weer aan denken... Maar als je nu kijkt naar hoe kunnen we die solidariteit uh, versterken. Dat is vooral met dat noodfonds waar wij geld mm. in stoppen. Toch Italië als het ware een soort beschermingsparaplu geven. De verzon is het, dat Ja, dat ze niet in een half jaar, maar dat ze in anderhalf jaar he, de gelegenheid krijgen uh, om orde op zaken te stellen. Of twee jaar, dat ze tijd kunnen kopen om die zaken ook gewoon op een goede manier in te voeren. want uh, en dat dat ook gesteund wordt door de bevolking. Want uh, dan, uh, dat is een veel betere basis dan echt overhaast alleen maar hard, hard, hard. Ja, toch hoor ik nog steeds die roep uit het, uit, van buiten Europa. Van bezuinig niet te hard, je maakt de economieën kapot. Hè. Je, je stelt me niet helemaal gerust, laat ik het zo zeggen. Want de tendens om het wel te doen, ja, die ligt er nu, is mijn indruk. En, en de voorzichtigheid en de bescherming van de, de, de zwakkeren... in sociaal opzicht of in, in, in, land, in, in landelijk opzicht. Dus Zuid-Europa, lees Zuid-Europa. Ja, maar kijk, ja, um, ja, maar dat ja, is toch ik, een ik zorg? Begrijp, ja, nee, maar die, die zorg is ook op zich wel terecht... Maar eh, ik maak te veel mee, ook in het Europese parlement... dat die zorg eigenlijk ook gebruikt wordt om te vermijden... om pijnlijke maatregelen te nemen. En we kunnen deze crisis niet uitkomen zonder pijnlijke maatregelen. Kijk wat Lagarde zegt, euh, euh, bedoel, euh, zij zegt het... In, van, vanuit mijn perspectief gebalanceerd. Maar ik heb het in het Europese parlement meegemaakt... in die onderhandelingen over dat stabiliteitspact. Ja. dat de socialisten zeiden... ja, daar doen wij niet aan mee... want wij vinden dat er meer overheidsinvesteringen moeten komen. Dus je hebt geen geld, hè, je hebt, je hebt een, een tekort... en dan zeggen dat gaan we oplossen door meer geld uit te geven. ja dan, dan loop je dus vast. Gelukkig hebben de P van A's en trouwens uh, de, de Groenen waren ook tegen, maar GroenLinks, hè, dus de Nederlanders hebben mij wel gesteund. Mm. En uh, dus dat links, merk Links-Nederland gewoon... is wel uh, redelijk. Ja, nou, die, die, die zien ook dat je, je moet wel bezuinigen, maar ja. je moet natuurlijk ook weer die hervormingen ja. doorvoeren. Dan zijn we weer op hetzelfde punt. Maar het wordt te vaak gebruikt om het te vermijden, om pijnlijke maatregelen te nemen. En uh, ja, bijvoorbeeld neem bijvoorbeeld als Portugal. Die hadden uh, uh, staat of het nou de spoorwegen waren of de post... daar gaat gigantisch veel overheidsgeld in. Ja, die mensen als daar uh, uh, gereorganiseerd moet worden... die gaan natuurlijk de straat op, die gaan bezuinigen. Die kregen veel te hoge lonen als je dat vergelijkt met andere landen. Nou, als je dat soort dingen nu niet aanpakt... dan hou je dat weglekken van dat overheidsgeld... zonder dat dat uiteindelijk ook voor de Portug Portugezen ook maar iets oplevert. Goed, we zullen zien hoe het af gaat lopen de komende jaren lopen, hoe het doorgaat de komende jaren, want dit is niet de laatste keer dat we het erover hebben, ook niet in Casaluna, over uh, Europa. Maar zullen we het dan die laatste vier minuten ook nog even over het CDA hebben? Ben je daar ook optimistisch over? Bestaat het CDA over vijf jaar nog wel? Ja, dan zit jij nog gelukkig in, in, voor de EVP in Brussel, maar dan heb je in Nederland heb je geen partij meer. Ja, het CDA, ik ben 30 jaar lid van de partij. Dus uh, dat is al even. En uh, volgens mij is die partij er over vijf jaar nog wel. Maar wat ik belangrijk vond, is dat we uh, vorige week zaterdag... hebben we een congres gehad. Uh, en als je dat zag daar, 1700 mensen in de zaal. Uh, en uh, uh, daar is een koers gepresenteerd. Niet voor morgen, maar echt ook voor de komende 10, 15 jaar... Waar uh, letterlijk echt vanuit allerlei ho alle hoeken van de partij steun voor was. Mm. En ik vond dat zo positief. Hè? Dat was niet, uh, het CDA wordt vaak in, in, toch in de richtingenstrijd gedwongen. Ja, dat hebben we ook over ons afgeroepen na Denk het, ik het dat congres. Een steeds een rol speelt ook. Uh, maar uh, uh, of je nu uh, iemand, ik ga geen namen noemen, maar uh, iemand die uit de ene of de andere hoek, die allemaal zeiden, ja, dit is een goede richting. En nu komt het erop aan de komende tijd om, eh, hoewel er spanning zit natuurlijk... Hè, want we maken ook deel uit van de regering... om die handtekening die onder het regeerakkoord staat... om die gestand te doen, maar wel te kijken naar de toekomst. Hè. Hoe kunnen we die private hypotheekschuld... Hè, door meer aflossen zorgen dat die teruggedrongen wordt? Eh, en ook op ander vlak, dat we niet alleen maar eh, stilzitten... want er zijn nog heel veel zaken... waarover we toch ook eh, eh, ja, in de politiek besluiten moeten leven moeten uh, uh, nemen... die niet helemaal vastgeklonken zijn... in het regeerakkoord. Vooral nu we natuurlijk economisch er gewoon anders voor stonden... dan toen dit kabinet begon. Dus het is ook een kans, dit denken... Hè, vanuit de partij... om ook juist uh, het regeringsbeleid te versterken. Ja. Um, de tijd ontbreekt mij om daar verder op in te gaan. Want ik heb namelijk al altijd het gevoel dat daar wel degelijk... die, die richtingenstrijd is, is er ook. En dat is ook het, een van de problemen van het CDA-opnomen. Maar... Zoals gezegd, het is alweer bijna kwart voor. En ik moet deze boodschap in ieder geval nog even doorspelen. Die komt van mijn collega Helco, Helco Span. En wij vormen bij, bij Kazeloenen ook altijd een heel goed team. Dus we werken graag samen. Uh, woensdag ontvangt, ontvangt Helco theatermaker en vertelt Fred Delfgauw... samen met pianist Bert van der Brink. Die toeren uh, momenteel door Nederland en België... met een theaterstuk Vliegen met één vleugel. Dat kan namelijk. Met veel verbeelding ook. In de tweede uur van die uitzending gaan ze een experiment doen live op de radio. Zullen ze theater gaan maken, denken, ter plekke, spelen. De inhoud wordt door u bepaald als luisteraar. Maar dan moet u wel een verhaal, een persoonlijk verhaal naar ons toesturen. Het thema is emotie. Dat vind ik wel een beetje een moeilijk thema. maar. Goed, iedereen heeft heel veel emoties, dus kies er een uit. En aan u de oproep om in 300 woorden een verhaal te maken... met erin een ervaring waarin emotie een grote rol speelt. Welke emotie dat is, dat moet u zelf uh, beslissen. Stuur uw e-mail naar casaluna.ncv.nl En doe mee met het leukste live nacht radiotheater. Woensdag dus, live in Casaluna. Zometeen uh, het bureau. Na ene wil ik graag met u doorpraten over optimisme en Europa... Ik vind ik wel een mooi onderwerp. Bent u optimistisch over wat er in Europa gebeurt? En waar is uw optimisme dan op gebaseerd? Um, hoe zorg je trouwens dat je positief blijft in deze eurocrisis? 50% werkloosheid onder jongeren in het zuiden van Europa. Nou, dat soort dingen. Vertel erover, praat erover, denk mee. Bel naar Casaluna 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer. Dan gaan we um, een Europees... Tweede uurtje voor maken. Corine Wortman, emotie. Wat is de belangrijkste emotie die jou drijft? Ja. Ja. Die had ik eigenlijk eerder <laughs> moeten stellen. Ik, ja, ik die had het eerder, eerder moeten stellen. Moeten stellen die ja, ja, ja. Nou, Ach. dat is toch. Uh, Zorg voor de mensen. Ja? Ja, ja, ja. Ik vind het toch niet echt een emotie, maar knap heel goed wat je bedoelt, natuurlijk. Uh, maar jij gaat toch.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 Rilke. Ja, maar dat is lang geleden. Waarom vraag je dat? Omdat Beerta daar zo op gesteld is. Beerta, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is echt iets voor hem. En Harriet de Roland Holz? Dat kan ik me niet meer herinneren. Zal wel. Dat hoorde er toen bij.